Wij verzoeken dit ons samen zijn aan te willen vangen door met elkaar te zingen op psalm 21 en daarvan het derde en het vierde vers.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 Wij noemden u dan voor te lezen uit Colossenzen het eerste hoofdstuk. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den willen Gods en Timotheus de broeder, den heiligen en gelovigen broederen in Christus, die te kolosse zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken den God en Vader, onze Heer Jezus Christus,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 ...niet ophouden voor u te bidden en te begeren... ...dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil... ...in alle wijsheid en geestelijk verstand... ...of dat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere... ...tot alle behagelijkheid in alle goede werken... ...vruchtdragende en wasende in de kennissen Gods... ...met alle kracht bekrachtig zijnde... ...naar de sterkte zijn de heerlijkheid...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 en onbeschuldiglijk voor zich stellen, indien Gij maar blijft in het geloof, gevondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creaturen, die onder den hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben, die mij nu verblijft in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees de overblijfselen, van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam... uit welk is de gemeente... welke dienaar ik geworden ben na de bedelingen Gods... die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods... namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest... van alle even en van alle geslachten... maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen... aan wie God heeft willen bekendmaken... Welke daar zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen? Welk is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid? Dan welken wij verkondigen, vermanende een ijdelijke mens en lerende een ijdelijke mens in alle wijsheid, opdat wij zouden één ijdelijke mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Waartoe ik ook arbeid bereidende naar zijn werking, die in mij werkt met kracht tot zover. Onze hulp en ons beginsel zijn de naam des Heeren, hieren die de hemel en de aarde geschapen heeft.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 Honken, en bij den voetgang rijkelijk vermenigvuldig van God den Vader en van Jezus Christus onze heer, Door de werkingen van God. Zijn heilige geest. Amen. <coughs> Verenig ons tot gemeenschappelijk gebed. Verheven vol zalige En drieënige verbond Jehova. God des hemels en de aarde. Het is voor de tweede reizen dat we bij vernieuwing geschaard zijn rondom de leer van uw getuigenis gegroond op uw onfeilbaar eeuwig en getrouw wordt gij mocht met uw genaten en geest nog onder ons en in ons midden wonen en onder ons werken Here, we zijn in alles diep en stijl afhankelijk van de invloedingen van uw lieve geest. En daar we vergaderd zijn rondom de kandelaar van uw getuigenis. En of mogen in het openbaar uw heiligen en heilige naam aanroepen. We worden nog niet verjaagd, we worden nog niet vervolgd, we hebben nog een afdek. O God, zo gij in het recht zou treden, wie zou bestaan. U, ons, u had ons alles kunnen ontnemen, wat U al zoveel volken in deze wereld gedaan heeft, dat men een godsdienst erop na mocht houden over een komst wat de regering eist. En nu mogen we nog in vrijheid en in het openbaar U aangroepen, zoals Gij zelf U in Uw woord komt te openbaren. Hou de Godes aanroepens en veelvuldigen ontfermens, Waarom we ons dan ook ondervinden om uw heilige aangezichten te zoeken. En om van u een zegen af te smeken over dit ons zijn, Waarvan een apostel nog zeven getuigd heeft dat hij het eh, tot doel had. Hoewel hij zelf niets kende, want hij zegt Paulus is het die Apollos die nat maakt. Maar God is het die de wasdom geeft. Maar nogthans dat hij zijn begeerte en zijn bidden was om ze volmaakt voor Christus te stellen, in Christus te stellen. O gezegende majesteit, al voor ons zien hoeveel zouden er onder ons zijn die door de krachtige werking van een heilige geest wederom geboren en vernieuwd zijn geworden. Ach, heer, en al is het dat we de waarheid zouden toegedaan zijn. En al is het dat we voor de waarheid zelf zouden strijden. En al is het dat we de waarheid komen te beleiden. Maar we hebben u nooit leren kennen, heer Jezus, al te weg. De waarheid en het leven gaan we nog voor eigen rekening over de herden. En we laat u door middel van uw woord nog aan onze zielen arbeiden? Al is het in zijn wakke middelen dat u daarvoor gebruikt, mensen, kinderen, waarvan gij tot de z'n gezegd zegt, mensen, kind, ik heb u tot wachter gesteld over mijn volk Israël, gij zult ze van mij twee gewaarschuwen. Ach, Heer, gij mocht ons dan die genade verlenen, om het welzijn van onze naasten te zoeken. En dat is het heiligende onsterfelijke ziel op reis naar de eeuwigheid. En wil u daartoe dan ook de goddelijke en van uw heilige instellingen nog eens komen te heiligen. Dat door middel van de predikingen het toch waar mag worden geloven is uit het gehoord. En het gehoord door het gepredikte woord God. Al er nog zondaren getrokken zal worden. Uit deze tegenwoordige boze wereld, die altijd boos geweest is en nog steeds bozer wordt, Want de mens der zonder komt zich langer om meer te openbaren. O gezegende majesteit, om in dit leven voor en toe bereid te mogen worden voor die grote dag der eeuwigheid. Waarom we dan ook bidden wat u ons onthoudt, onthoud ons door uw genade. En uw heilige geest niet, maar wil door uw woord en door uw geest nog in ons en onder ons wonen en werken. Ach, je heren, dat u daartoe nog redenen nemen uit uzelfen. En Er zullen er wel onder ons zijn en misschien nog wel letterlijke die een open conscientie hebben. Die wel gevoelen en weten dat het niet goed met haar gaat en niet goed met de staat. En nog blijven hangen. ...in de open consciëntie soms nog eroverheen zoeken te werken... ...en toch gierig er niet overheen kunnen werken. Nog een bewijs dat u nog staat te kloppen... ...dat u, nog, dat u ze nog niet overgegeven hebt... ...aan de verhardingen des zetens... ...want volharden in de zonde is verharden in de zonde. O God geef toch nog eens dan ze mochten breken... Door de onwederstandelijke kracht des heiligen geestes. Al dat zal verbroken en verslagen. Aan de planten van uw heilige godsvoeten terecht mogen komen. En het oog God wees mij zondaar genadig, Want de er is alleen maar genade voor grote zondaren. Door een grote zalig maken tot een grote zaligheid. En hierin die er gevonden mochten worden. Ach, die het er zelf niet voor kunnen houden, niet vast kunnen stellen dat het zelfmakend werk bij het er is. Omdat ze zo geschud, zo geslingerd, zo aangevochten, en zo beroerd, ontsteld en verlegen zijn, niet wetende waar ze het zoeken moeten. agieren. Hij mocht nog eens licht komen te schenken. In de zoon van uw eeuwig vragen, Al dan eens één keer die in de leven bij aanvangers mochten doodlopen op hun wegen. En verlaten hun gedachten. En als op een doodlopende weg terecht kwamen. Waar alles afgesneden wordt van hun kant. Waar het terecht van God eist voldoening. En ze geen kwartaanpenning hebben om te betalen. Opdat ze op grond van gerechtigheid en gericht leren kennen, bij u vandaan dat er nog een weg is, één weg, de waarheid en het leven namelijk Christus Jezus, en een deur der hoop geopend te worden in het halvenhagen, waardoor ze in de uitgaande of in de toevlucht nemende daad desgeloofs ook openbaar zouden brengen de werkzaamheid desgeloofs om niet geholpen te zijn. Met de wetenschap dat er een weg is. Maar behoefte om die weg eens grond onder de voeten te leren kennen. De waarheid in haar hart en het leven in haar ziel zo openbaren. Heren omdat dat ze al zo leren kennen. Niemand komt tot den vader dan door mij. Om een tot u komende te mogen zijn. En de vrede gods te leren kennen die alle verstand te boven gaat. En in zoverre dat die kennis gebracht mocht zijn. eerder dat het dan openbaar wordt. In een levende gewerkzaamheid des harten, Waar we in algemeen een tijd beleven dat men daar in de rust gewicht En soms in slaap gewiegt worden. Maar hier zou u toch willen werken. Waar uw woord toch leert dat de noodzakelijkheid. En dat het de behoefte is van een oprechtert. Om geen rust te vinden voordat ze mogen rusten. In die volbrachte arbeid uw dus zoon, Christus Jezus. En hier en al is ze door veel wederwaardigheden. Door ontlediging, ontgronding, ontdekking, uitbranding. Door die geestes, oordeels en de uitbranding. Mochten ze alles brengen waar ze niet komen kunnen. En maken wat ze niet wezen, wezen willen. Want dat zou inhouden dat ze mogen buigen onder je majesteit, verenigd zelf te worden met uw oordeel, onderwerpen zich de straf der zonden, en de Heere Gods te bedoelen boven dezelfde. De Heere daar kan nooit met tegenvallen. Iemand die zijn oordeel over krijgt te nemen, en de straf krijgt aan verder, kan nooit meer tegenvallen, maar wel eeuwig meevallen. Iemand die zijn oordeel over krijgt te nemen en de straf krijgt aan de nooit meer tegenvallen, maar wel eeuwig meevallen. Wanneer gij, Heer Jezus, het voor uw rekening neemt, en uw dierbaar bloed komt toe te passen, de gerechtigheid hen komt toe te rekenen en zij door de genade des geloofs niet alleen maar. Door de hand des geloofs u mag een aannemen als van God geschonken, tot wijsheid, zijt rechtvaardig en maken en verlossing. En dat ze verwaardigd mogen worden. De vrijspraak te leren kennen van schuld en straf. En een genade recht verkrijgen tot het eeuwige leven. En heren waar gij die genade verheerlijk hebt, Verzegeld door uw eeuwige geest. ...en thuiskomen verkregen zouden hebben. Ach, dat het dan in ons leven openbaar zouden worden... ...dat we niet van de wereld zijn. Dat het in ons leven openbaar zouden worden... ...en dat we van u zijn. O gezegende geest, wil ons daartoe nog genadiger wijnen. Want ach, Heer, we zijn met tijd als we waarnemen... En wie willen we behoorden te zijn en wat we behoorden te zijn voor u en voor onze naasten. Ach, dan hebben we genoeg om schaal en schaamrol te wezen. Want wie zijn wij? Waar van vanuit moet roepen, wie ben ik, Heere, Heere, wat is mijn huis? Dat u me tot hiertoe gebracht hebt, schenk ons toch die verontmoedigende genade. Een uitmoedige gebeden, maar ook een gelovige gebeden. Om aan uw genade te verkeren, Om voor onszelf en voor elkaar de, het goede te zoeken. Niet ten koste van uw recht. Niet ten koste van uw woord. Dan liever gehaat en gesmaad en versmaat worden. Maar dat u die genade nog zou willen verlenen, al zo bewaard te mogen worden voor de toekomstige van nacht. Nu zo dragen we ons en malkanders noten aan uw God en uw genade aan. Heere gedenk, onze kranke, zwakke, kruis, al dragende, die in de ziekenhuizen zich bevinden, met name op u bekend tot hiertoe, nou bewezen, Heere geen lust te hebben in de dood des zondags. U mocht de middelen nog heiligen en zegenen, en kon het wezen tot herstelling maar volgen al ...tot waarachtige bekiering... ...en wie ons van deze plaats afvoren... ...heere, gij mocht ze nou een zegen schenken bij woord... ...gedenkt ook te vandaag eenzame... ...weten we wezen of weet u we naast... ...ach heere, gedenkt ze nog ten goede ook wat zwanger is... ...of gebaard mocht hebben... ...en gij kent ze nog bij name hierin... ...wil in alles nog bewijzen... ...waar u niet handelt met onder onze zonden... ...en dat u ook al de roepstemmen nog zult willen heiligen... ...kan het wezen tot waarachtige bekeringen des harten. Er wil voorts nog gedenken uw getrouwe knechten... ...waar gij ze ook hebt in de wereld... <tie> ...en op de zendingsvelden... eer gij mocht het rijk des duivels nog eens korte, ...ach de duivel heeft nog een korte tijd... En zoek alles in te slokken. alles wat op een godsdienst te gewijzen. Ere ons toch een leer en leven. En in de vrucht van de prediking openbaar mocht worden. Dat we niet zijn van de wereld. Gedenkt ons diep verzonkeland. Verzinkend volk. En verscheurt de kerk nog in uw toren des ons vermens. En wil uw getuigenis nog heiliger teroorzakken van de ere van je lieve naam breek zet en rijk en breid uw koninkrijk nog uit opdat gij uw uwe werken hier geroemd, gedankt en geprezen worden hierin geloofd en nog eens eens inzellig aan het schouwen want u toekomt want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid Amen <tries> Mijn hoorde dus de 21ste psalm in zijn psalm datus. En wanneer de Heer hem verhoogd had eh, na zijn vernetering, dan vinden we in het tweede versje zo. Wat hij u smeekt, uit hart en diep, uit hartse grond, en al zijn rein verlangen, hebt gij hem te doen ontvangen. <coughs> Ook hebt gij de uitspraak van zijn mond, al wat hij begeert, geweigerd, nog geweerd. Nog dus God had die man zeer gunstig gestemd. Zouden we zeggen, wij vinden hier het geluk, en de rijkdom van een kind van God. Over het algemeen wordt er nog eens bij de zwakheden en gebreken stilgestaan en weinig zelfs zijn het zichzelf het dikwijls niet eens bewust dat een onschatbare rijkdom of een kind van God bezit. Daarwege de keizerskronen en keizers, koningen, goud en zilver niet tegenop. Het is geen geringe zaak, mijn hordes, een kind van God te wezen. En hier de begeerte van zijn hart gekregen hebbende, zegt hij, hij heeft, uh, gij hebt hem gunstig gered. Zijt hem een volle stromen. Ten eerste spreekt hij over redding. Rende van. Jacob dat wanneer dat je kniel kwam. Dat hij zegt ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. De grote weldaad die Jacob deelachtig geworden was. Een geredde ziel door God gered. Ja. Ach we zeiden mijn hoorden kan u. Nog groter uitdenken, want dat is voor de eeuwigheid. Want daar tegenover staat voor eeuwig verloren. Dus dat zijn twee eeuwigheden die zo ontzaggelijk ver uit elkaar gaan. Gered. De behoefte van zijn hart was ook om gered te worden. We gaan hier niet over zijn leven spreken en wanneer dat hij gered is geworden gij hebt hem gunstig gered en zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen een zegen dat wil niet zeggen dat God iemand zegent met woorden maar dat hij komt te zegenen met de daden onaspeurlijke rijkdom ondoorgrondelijke Waar de mot en de roest niet bij kan komen, geen dief bij kan komen, nog die schatten kunnen doorgraven. Zodat een kind van God dikwijls beneden zijn staand ligt. Beneden zijn staand legt. Want mijn roodes, als je een ogenblik bij leven mocht, de rijkdom en de zegeningen die God komt te schenken. Dat bestaat altijd niet in uitwendige zegeningen. Deel is het dat je doodarm zou zijn. En je zou die zegeningen een volle maat in je ziel. Dan zou je met een zeker dichter zeggen: Ik ben mijn rijkdom overladen. Een wereldling, ik heb een schat. Ik mag in de wereld de die geen wereldling bevat. De zeiden ze leven dikwijls beneden de stam. En waarom nou eigenlijk nog? We zijn hier nog op de plaats waar een troon de Satans is. En ze leven nog in een lichaam der zonde en des doods. En ze hebben hier nog zoveel strijd. Want we horen het nog niet zoveel dat Gods volk uit de ruimte spreekt. En dan ze het hebben over de rijkdommen en de schatten en de zegeningen. Het zou eigenlijk wel moeten. Als het kon om anderen tot jaloezie te verwekken. Ja. Wat er aan te treffen is bij God, wanneer dat hij zegt. Je hebt hem gunstig gered, zijt hem met volstromen van zegeningen voorgekomen. Je hebt hem op het hoofd gezet. Uh, hem die op u betrouwt, een kroon van fijnste goud. Uh, wat is die kroon? En wat is uh, wat u hem op zijn hoofd gezet hebt? Wel, mijn hoorders, ik lees in Psalm 103, die u kroont met goede tieren heet. We zouden dus zeggen dat er een koningskroon op haar hoofd gezet is. Een koningskroon, niet een kroon die vergankelijk is. Maar er wordt hier gesproken een kroon van fijnste goud. Dat is. Een te zijn met een heilige geest. En een kroon je wilt te zijn in de handen des ieder. We vinden op een plaats dat hij zegt. Ze zult in mijn hand zijn als een vrolijke hoed. Een God. Mijn ouders die ze vervult met zijn zegeningen. En dan zegt hij nog. Hij heeft van God van u begeerd, een lang leven, een lang leven en een goed leven. Nee, hij zegt hij heeft van u begeerd het overgankelijke leven. Het overgankelijke leven is een leven uit God, het is het eeuwige leven. Waarvan Christus getuigt. dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige en waardigste God en Jezus Christus, die gij gezond heeft. Dus het eeuwige leven, het overgankelijk leven. Wij zijn hier dikwijls in de weer voor het tijdelijk leven. Een moe en afgeslaagd soms voor de zorgen van het lichaam, voor het tijdelijk leven. Maar hier is een mens, die heeft wat anders op het oog. Een overgankelijkheid, en een eeuwig leven. Daar de dichter van zegt in psalm 68, die God is onze zaligheid, die zou die hoogste majesteit en die meneer u prijzen. Die God is onze God van hel. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl. ons het eeuwig zalig leven. Dat begint hier. Dat begint hier. Het eeuwig onvergankelijke leven begint niet wanneer een kind van God gaat sterven. Maar dat begint hier. Want mijn oordes, als het hier niet begint, zal het bij de dood niet beginnen. Nee. Daarom is het een onvergankelijk waarvan dat hij zegt, ge heeft niet begeert het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Ja. Ach, de Heer heeft zijn begeerte vervuld, gij hebt het hem gegeven. Dan kunnen wij het ook zeggen. Ach, zijn er onder ons ook nog die het kunnen durven en me vrijmoedig. Hij heeft mij gegeven dat onvergankelijk en eeuwig leven. Hij heeft me begeerte gegeven. Ja. En dan getuigt die verder. Uh, zo zijn zijn dagen, uh, zo zijn de dagen en vermeerd. Zo leeft die vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Uh, dit... Ik kan ook nog zien op Christus, die hier ook verklaard wordt in de staat van zijn vernedering en verhoging. Maar dit ziet ook op den christen, waarvoor we dan in dit avontuur en waar uw aandacht vragen. Naar aanleiding van uh, zondag 12 hebben we volledig stilgestaan bij vraag 31. Met het antwoord thans vragen we uw aandacht. Voor vraag 32 met het antwoord. We u zondag 12 vraag 32 met het antwoord waar we al dus lezen. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Antwoord. Omdat ik door het geloof in lidmaat van Christus en alzo zo zijn er de erachter ben. omdat ik zijn naam belijden en mezelf het tot een leven dank offer hem offeren. En met een vrije en een goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hier in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. En wij moeten hier in dit avonduur stilstaan bij de christenen. En mijn houders wensen in de eerste plaats stil te staan bij de christen en zijn zalving. In de tweede plaats bij de christen en zijn ervaring En in de derde plaats bij de christen en zijn verwachting. We zeggen in de eerste plaats stil te staan bij de christen naam en zijn zalving. Naar aanleiding omdat ik door het geloof van lidmaat van Christus ben, als en zijn er in de lach. In de tweede plaats de Christennaam en zijn openbaring. Omdat ik zijn naam beleid, en tot een levend offer, opofferen. Op, en met een vrij en een goede conscientie in het leven tegen de zon en de duivel strijden. En de derde de Christennaam en hare verwachting. En hiernaals. In eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren, om dan met een enkel woord toepasselijk te besluiten. De voordat we de zingen van Psalm 89, het 12e en het 15e vers. Gij zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotsteen van mijn heil, ik zal hem ook stellen tot. Een eerstgeborene zoon door al zijn broeders te eren. Als koning zal hij zelf de koning regeren. Met goede tierenheid zijn rijkstroom eeuwig stijven en mijn gemaakt verbond met hem bestendig blijven. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zeker dus David liet zijn mijn woord misleiden, wat er verder volgt. In het 12 en 15 vers van Psalm 89. Van ons tussenuit kan. Wanneer hier die vraag gedaan wordt waarom, maar waarom wordt gij een christen genaamd? Want christen genaamd uh, dat is onderscheiding van de heidenen uh, die als ongetopt uh, de heidenen en ook die niet gedoopt zijn, algemeen gehouden worden voor heidenen. Dat wil zeggen, hebben geen kerkelijke rechten. Want alleen die gedoopt zijn, hebben kerkrechtelijk recht op kerkonderhouding en kerkbezoek enzovoorts. Maar nu wordt hier die. Personele vraag aan mij en aan u gedaan: Waarom wordt gij een christen genaamd? Ik zeg een zeer gewichtige vraag en mijn hordes, met eerbied en ontzag en eigenlijk met vrezen, moeten we over deze stof gaan spreken. Want hier wordt gehandeld dat die het antwoord geeft. Geen schijnchristen, geen naamchristen, geen mondchristen is, maar een waar christen. En want wij worden hier geroepen te separeren. Het onderscheid tussen een waar christen, schijnen te zijn wat we niet zijn. Een mondchristen beleiden met de mond, maar het hart er niet bij. Of een naamchristen, dan met alleen maar zijn een naam. Alles draagt bijna in onze tijd de naam van christelijk. Christelijke instellingen, christelijke ziekenhuizen, christelijke oude vandaag huizen, alles draagt wij aan de naam van christelijk. En als er de naam van Christelijk, dan ontdekt de vlag de lading. Maar de lading is dikwijls voorop. Dat ervaren we wel wanneer we in de ziekenhuizen komen. Uh, dus uh, de naam kan men dragen, maar het wezen van de naam is uh, Wanneer we dan hier vinden, we zeiden, de ware christen in zijn naam, uh, dan gaat de onderwijzer hier, in het kort zeggen, hoe dat hij een christen geworden is. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En alzo zijn er zoveel dingen Wat is het zijn een lidmaat van Christus? En wel mijn ouders, ik zal terecht dus eenvoudig mogelijk te zijn. Mijn vinger is een lidmaat, mijn hand is een lidmaat, mijn arm is een lidmaat, mijn voet is een lidmaat en mijn tenen zijn een lidmaat van mijn hoofd, van mijn lichaam. Een mens die geen hoofd heeft, heeft geen leven en een levende lidmaat ook niet. Dus een lidmaat van Christus te zijn, houdt in dat ik door het geloof met. Christus één ben. <coughs> Gelijk de rank in de wijnstok. <coughs> Gelijk de rank in de wijnstok. Eén is met de wijnstok. En de lidmaten de leven trekken uit het hoofd. Uh, wanneer een mens geen hoofd zou hebben leven, geen lidmaten trekken de lidmaten, uh, de leden geen leven uit het hoofd toe. Nu wordt Christus genoemd het hoofd zijner christengemeente. En in Antiochië werden de christenen beschuldigd van de Toen was het een scheldnaam. Maar mijn hoor, dus wanneer we het waarlijk in de praktijk mag gebleven, dan is het een erenaam. Uh, de Christen naam. De christennaam is een erenaam. naam. Want. Als we door het geloof met Christus één geworden zijn, en dan zouden we hier een uitgebreid veld vinden, en wanneer we hier we gingen spreken weer over het geloof. Hou dit in gedachten: dat het zaligmakend geloof is een verenigend geloof met Christus zodat waar het zaligmakend geloof is, wat door den Heilige Geest gewrocht wordt in al zijn er Niet één uitgezonderd. En dat zaligmakend geloof is ten eerste een gave gods. En waarin openbaart zich dat, daar wordt het zaad des geloofs al gelegd in de weter geboden. Want in de wedergeboorte, dat is een nieuw leven, daar begint de vereniging met Christus. Dat al is het, dat men zich dat zelf niet bewust is, daar ligt toch de grond van de vereniging met Christus. Door de genade des geloofs. Waardoor God en Heilige Geest een gewrocht is. Dat zeker in het leven openbaar komt. Ik wil dat even, wanneer we straks zeggen, nog even proberen duidelijk te maken. Uh, mijn woord uh, wanneer daar een boom geïnt wordt, dan wordt daar een klein eentje op een dikke grote tak gezet op een boom die geworteld is. Dat eentje moet eerst wat afgestorven zijn. Dat het geen kracht meer heeft om op zijn eigen sappen te leven. Dus dat hij direct zijn sappen moet gaan trekken uit een boom. Dus verenigd wordt met een boom. Dan lijkt het er met nog of dat de dood is. Laat me even toe, leerstellig of dogmatisch even de grondslag te leggen. Maar wanneer openbaart zich nu dat dat werkelijk een levend in is. Wel wanneer dat die uit de sappen van zijn boom in de wasdom zich openbaar eerst in takken in bloei en in een vrucht. Want dan die begint tegelijk het leven te trekken uit de stam. Uit de wortel. Zodat het geloof een wortel is. Die in de leven maken of bij de wederboring des Heiligen geestes al een geloofsvereniging of de eenheid met Christus plaats heeft. Ik zeg, laat ik dat nog eens even proberen leerstellig, eenvoudig en duidelijk mogelijk u te maken. Maar wanneer openmaakt zich dat? Wel, mijn ouders, daar komen we straks wel uh, bij wanneer we over de openbaring daarvan spreken. maar uh, nou, dat openbaart zich in groei en wasdom. Daarom zegt de apostel Petrus, als nieuwgeboren kinderen, zijt zeer begierig naar de redelijke en onvervalste melk, al dat je door dezelfde moogt opwassen, om als levende stenen gebouwd te worden tot een geestelijk huis, tot een woonstede gods in de geest. En want elk leven heeft een begin ook het geestelijk leven. En al nou eventjes afdalende naar het begin, dan zou ik je één beeld willen noemen uit Gods woord, waarvoor het eerst openbaar kwam, dat de inleiding, de geloofsvereniging, zich openbaarde in Rutte de Mouwbietische, die door den heilige geest dat nieuwe leven kwam te openbaren, te breken met de wereld. In het breken met de zonde. In het breken met de lefkomst. Want kijk eens. Dat nieuwe leven wanneer zich dat komt te openbaren. Mijn ouders, is, is een leven uit het hoofd. Is een leven uit God. En waar dat leven zich openbaart is een beginsel. Ach als men dan niet kan breken met de zonde met de wiel dan zal zich openbaar dat het maar voor een tijdelijk gelijk als Orpah die was in schijn ook al een christen, want ze had ook verlaten. Met haar mond was ze ook een christen, want ze ging met Naomi mee en ze beloofde mee te gaan naar het land Israël. In naam was het ook al, want ze ging bij de Merut mee. Zo kan uit conscientieroering, consciëntiebeweging, consciëntieovertuiging mijn orders kunnen zijn zonder dat er dat leven is. Ik wil even hier maar even stilstaan bij de levensoorsprong. Dat is de genade des geloofs waar God en Heilige Geest in al zijn uitverkorenen komt te werken, want waar het nieuwe leven niet is. Dat ook geen werkzaamheid. Want leven openbaart zich aanstonds. Dan er geen prekers, geen bidders, geen praters geboren worden. Maar er worden schrijvers naar God geboren. En die in de honger en de noorsuitervang gehaald moeten worden. Die dreigen er nog ineens bij kunnen zetten. Nee. Uw volk, zegt ze dus mijn volk en uw God mij. Die levensgenade uh, die geschonken wordt uh, door de geloofsvereniging. Dus de eenheid en mijn houders. Uh, dat zijn geen mensen die altijd direct pilaren zijn. Want je hebt wonderboom. Gelijk als die van uh, Jona. Die in een ene nacht opschieten En... Uh, een wonderbom waar iedereen over verwonderd is. En ze verdorren wispelde. Want de grond was in stand ook niet. De worm vreet de wortel af. Maar ik is het waarzelligmakend geloof. Is een wortelgenade Die zijn leven trekt uit de wortel. En dat is Christus. Zouden hier weer uitgebreid over kunnen gaan spreken. En de avond eigenlijk mee vol kunnen maken. Wat dan niet de bedoeling is, die ik een is. Uh, nu, dan zegt hij waarom ook dat hij een lidmaat van Christus is? Omdat hij zijn er zelf in de geworden is. Dus uh, met en door de heiligen geest gezaalfd geworden, zich bewust is een lidmaat van Christus te zijn. En zich verzekerd mag houden dat hij een lidmaat van Christus is. Daarom zeiden we straks. Houd dit in gedachtenis. We weten. En wat ik zo even zeg van dat int, dat kan wezen dat er nog wilde takken omheen groeien. En dat je dat kleine eendje soms hierin ziet. Maar wat doet de eigenaar? Die snijdt die wilde takken af. Die is zeer verzorgd en bezorgd over dat int. En want die heeft wel een naam gegeven. De boom wordt niet genoemd nadat die eertijds heette, maar de boom wordt genoemd naar uh, die eind waar die ingeplant is. Uh, dat wil zeggen, uh, ze krijgen de naam, uh, mijn uh, nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt. Wanneer we dan uh, daar vinden, uh, zo laag mogelijk zijn, maar dat moet zich in de vrucht van het leven openbaren, want... Dan vinden die hier waarom wordt geen christen genaamd? Omdat ik zijn er zelf het ben, dus die tot de bewustheid gekomen is. Tot de bewustheid van het eigendom te zijn van Christus. Ik neem nog even dat beeld van Rut. toen zij die onberouwelijke keus deed, dat een vrucht was van de genade des geloofs. Wat is dat mens te leven toen geworden? En de leven toen geweest. Ik mag geloven dat ik een keus gedaan heb. Ik mag geloven dat Christus ingeleid ben. wel nee, ze wist niets van Boaz af. Ze wist niets van Boaz af. Door goddelijke leiding is ze in kennis gekomen met Boaz. Door goddelijke leiding werd ze gewezen naar Boaz. En door goddelijke zalving was ze het eigen van Boaz. Op grond van recht en gerechtigheid. Dus je merkt wel. Van daaruit. Weten we wel dan sommigen. Wanneer dat soms een langere of kortere tijd aanloopt. Wij gaan dat niet bepalen. Wij gaan Gods geest geen palen perkstellen. stellen. Maar het is een eigenschap. Een eigenschap van het ware leven. Want die gaan er iets van leren. Dat Christus alleen het leven is. En die hebben behoefte uit Christus haar leven te trekken. En die hebben behoefte en hebben steeds nodig uit Christus in hun geloof gesterkt te worden. Zodat ze iets van leren met de apostel Paulus. Christus is mijn leven geworden. Waardoor? En wel doordat ze gezelfd worden met de Heilige Geest. Te zeggen, hij zegt hier uh, dat ik omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en door dat lidmaatschap vereniging met Christus als uh, ons hoofd ook zijn er zelf in deelachtig bent, dat wil zeggen ook de heilige geest verkregen heeft waarvan Paulus zegt die ons met u gezelf heeft is God die ons ook zijn heilige geest gegeven heeft dat wil zeggen, die geest die ons inleidt in de geloofsvereniging, niet alleen in de weder, bij de wedergeboorte, maar met de geloofsvereniging met Christus, met bewustheid van eigen hart en leven. Door goddelijk, geestelijk onderwijs van de heilige geest. Het is niet het werk van de heilige geest hoor, dat wanneer men Christus door het geloof, of wat we hier vinden. Een uh, lidmaat van Christus. Dat geschiet, geschiet door de geloofsvereniging met Christus. Uh, door de inlijving met Christus. Dan werkt de Heilige Geest niet zodanig. En dan mag je wel geloven dat je Christus ingelijfd bent. Je mag wel geloven dat lidmaat van Christus bent. Dan leg je je zaken wel zeker. Dat is geen vrucht. Dat is een doodgeloof. Dat is ook geen vrucht van het zaligmakend geloof. Het zaligmakend geloof. Uh, dat het geloof op zichzelf is niet zalig maken, maar het geloof huldig de zalig maken. Waarom we wel meer gezegd hebben dat men dikwijls meer gaat zoeken: heb ik het ware geloof wel? En nee, mijn hoorde, heb ik Christus? Dat is een eigenschap van geloof. Uh, daarom uh, de schijn, uh, mijn hoorde, dat we gelovigen zijn. En het is ons niet te doen om Christus. En we kunnen het stellen buiten Christus. En we kunnen leven zonder Christus. is geen geloof. Anderszins dat men zo gemakkelijk in Jezus aanneemt. En je moet maar geloven dat hij je zaligmaker is enzovoorts. Dat laat de tijd niet toe om erover uit te gaan wijden. Dat men man christen is. Daar de kracht van het geloof gemist. En de geloofsvereniging niet openbaar komt in vrucht. Daarom, ik leg er nog even de nadruk op. Mijn geloof, het geloof op zichzelf maakt niet zelf. Dat wil zeggen dat ik geloof heb om mij. Maar het geloof in Christus. En door het geloof in Christus, wat is het geloof? Eh, wel, we zouden zeggen, een mystieke Verborgenheid die uh, Christus aanneemt. Die buiten Christus die kan leven. Die met de discipel gaat zeggen. Gij zijt de Christus. De zoon des levende van gods. Die met Maria Magdalena het dood zal gewenen. Als ze buiten Christus moeten blijven. Beproeft u zelf. Ja. Ach. Uh, men kan uh, soms wel bemoedigd en vertroost wezen. En gemoedigd wezen enzovoort. Maar zo kan je leven doorgaan zonder Christus. Daar is onder den hemel geen andere naam gegeven, Waardoor we moeten zelf. En zou u nu denken dat die derde persoon. gezellig, De heilige geest gezellig, Dat die nu een mens in slaap ligt En in rust brengt met. Eh, je mag geloven. En verachtend achter kleine dingen niet. En alle mensen komen niet tot die grote zaak. En elk mens wordt niet gerechtvaardigd. Dat is geen eigenschap van de zalving van Christus. Al is het, mijn het dat men daardoor zich vijanden maakt, dan wensen we toch met de hulp van God ze daarbij te houden. Dat het zelfmakend geloof, dat is niet zodanig om mijn eigen te bekijken. En ben ik nou wel een kind van God? enzovoorts, nee, dat leert kennen ik durf nergens voor als alleen voor Christus die kan maar alles zijn en alles zelf. O, oh, laat ons toch bedenken het dierbaar geloof dat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Het hoeft tegenwoordig niet meer je wordt toch wel in de hemel gezet en Gods volk soms en de leraren zijn soms ook nog zo ver van huis niet meer aan meedoen Daarom ligt er zo'n duisternis op de kerk. En zo'n donkerheid op de kerk. Omdat het een rechtere, geloofsleven uit Christus gemist wordt. Anders kun men buiten Christus geen mensen in de hemel zetten. Kom ons toch niet toe om iemand in de hemel te zetten of verbouwd te zetten. Dat is Gods werk. En dat is Christus werk. Die draagt de sleutel der de hel en de stoel. Daarom laat u nooit misleiden. En nooit bedriegen voor die grote eeuwigheid. Ik zeg het in ernst. En de grond van mijn hart is liefde. Want het zal het wezen. Had we ons zouden bedriegen voor die grote En dat het straks openbaar zou worden. Dat ik een moondchristen. Een schijnchristen. En uh, mijn eigen ervoor gehaald. Maar God er me niet voor gehaald. Daarom mijn houders. Of een naamchristen zou een het een naam zijn. Och. Ach. Uh, Merk eens, ik hoor iemand zeggen, ja maar, een christen, die kent toch ook zijn dorre tijden en zijn dode tijden. En zelfs zegt uh, veel pot op een plaats, uh, dat men soms nog vijandschap waar kan nemen in zijn hart tegen Christus. Uh, mijn uur dus houdt in gedachten dus. uh, Dat het leven des geloofs en in zonderheid in de weg verheiligmaking heiligmaking, uh, hebt men ik zou haast zeggen zomer en winter. Dat wil zeggen, er kunnen soms wintertijden zijn. En er kunnen zomertijden zijn. En er kunnen vruchtbare tijden zijn. Er kunnen duisternissen zijn. Maar de grondslag van de zalving, die door het geloof met Christus enig kan, nooit meer gebroken wordt. Dan zal de Heer op zijn tijd. En op zijn wijze. En tot zijn eer zeker. Die geloven het nooit meer loslaten. Waarom? Ze zijn Christus en zijn zalving. Dat is de heilige geest. En door de heilige geest gezellig zijn de, mijn deurders, zijn ze niet alleen het eigendom van Christus, maar ook het kind van God. Dan wordt Christus de oudste broeder en God wordt de lieve vader uit die zalige geloofsvereniging maar ze bij tijden wel eens lispelen onze vader die in de hemel is ja. dat is een eigenschap van heilige geest van de zalving des heilige Geestes. daarom het is we zeiden vanmorgen geen doodgeloof een doodgeloof kan vijftig jaar precies in de veren. maar een levend geloof is een werkzaam dat wil zeggen heeft het tijden van dat het geloof soms in gebed, ook gebed, tot aan een troon van God doorwinst te dringen. Die met, met, met, met Jacob wens te zeggen, ik laat u niet los, ga je dat me zien. Dat is het geloven, de heilige geest, de gewerkingen dat, dat aan God hangt, dat aan Christus hangt. We zullen eraf stappen. Uh, mijn horders, mij dunkt dat het duidelijk genoeg is. Uh, dat ik zijn zalving deelachtig ben. door het geloof zich de bewustheid daaruit. Ik wil hier nog niet even iets ter bemoediging zeggen uh, voor degene uh, die dan uh, de verzekering daarvan niet mist. Waarom hebben de onderwijzers in zonderheid de catechismes zo zakelijk en zo verzekerd gehandeld? Wel, in hoofdzaak wel tegen Rome. Want in de Oemse kerk je nooit verzekerd wezen van je zaligheid. Nee. Uh, dan word je alleen maar verzekerd als je gaat sterven. Als je goed geleefd hebt en goed gewerkt hebt. En veel gedaan hebt voor God en voor de kerk enzovoort. Maar tegen die leer Heeft de culte uh, De verzekering des geloofs Als hoofdzaak gesteld. Daarom vinden we ook nog. In het avondmaals vormen je dat. Al is het dat we geen volkomen geloof hebben. En met veel zwakheden en gebreken en zonde te worstelen heeft. Dat neemt niet de weg. Het zaligmakend geloof is een wortel genaamd. En het openbaart zich eh, nader in de vrucht. Want wanneer we dan hier ten tweede vinden de openbaring van die christennaam. Dan vinden we dat hij zegt. En onze zijn, ook dat ik zijn naam beleid Dat wil zoveel zeggen, dat hij een profeet wordt. een profeet. naar nee. Dat is gevaarlijk. En onze tijd is gevaarlijk profeteren. Er kan het niet, de mogelijkheid is er al. Dat God in verborgenheden inleidt, ook voor de toekomst. Maar... Die dat verkrijgen, nou niet zoveel, <coughs> mijn houders, eh, die behoren wel zeer voorzichtig te zijn. Want we hebben in ons leven, al wat dikwijls gezien profetieën, die met de daad en met de vrucht bewezen is dat er niks van uitgekomen is. Ja. En weet je wat dan het ergst is? Eh, dan die het te laten zo draaien, dan ze toch draaien kunnen aanhouden. In plaats dat men voor God of voor elkaar de beleid. Ik heb gedwaald. Als een verloren schade. Mijn horen zichzelf zoeken te handhaven. Maar welke welk op zich dan. Hij zegt. Of dat ik zijn naam uh, beleidde. Welke naam. Uh, wel uh, de Christus. Waarna dat ik genoemd ben. Uh, een Christen naam. Niet een naam christen. Maar een christen naam dragen. Zijn naam beleiden. Waarin bestaat het. Ik zou weer één tekst kunnen doen. Om te verkondigen. De des desgenen. Die mij geroepen heeft. Uit de duisternis tot zijn wonderbelicht. En mijn houders. Als vrucht van die zelfing, Zal dat ook zeker. Bij tijden en gelegenheden. En dan zouden we moeten zeggen. En dan begin ik hier vandaan hoor. Ligt er dan geen duisternis op de kerk. Men vecht meer dikwijls voor zijn eigen naam. En men verdedigt zich zijn, soms zijn eigen naam. Als dat gaat hier over Christus uitdragen. Christus uitdragen. Nou kunnen we het niet meer worden. Het uh, kan in onze wandel openbaren. Want een profeet. Uh, die moest profeteren. Maar die moest met zijn handel en zijn handel zijn profetie overeenkomen. We vinden in zonderheid dat de heer in Deuteronomium 18 zegt. Dat wanneer er een prediker of wanneer er een profeet is. En die profeteert. En het komt niet uit wat hij geprofeteerd heeft. Houdt ervoor dat het een profeet is die niet van God gezonden is. Vandaar het mijn oordes. Dat het zo gevaarlijk is. Ach. Haal ze aan het profeteren werken, zonder, want, als het nog eens is dat God iets belooft. En we zouden erover spreken, dat we dan in alle voorzichtigheid waren. Ach, in deze geldt het ook. De Satan is toch zo listig. En die is erop uit om de ware gelovigen van de eenvoud van het geloof af te trekken. Zodanig wel soms. Dat in plaats dat Christus in het middelpunt van zijn gesprekken. In het middelpunt van zijn leven. Dat hij zelf in het middelpunt wil staan. Daarom is het altijd goed dat je een dominee bent. En dat je een keer door de priksel heen zakt. En dat je door je domineeschap heen zakt. En dat je het leert kennen dat je maar een nul bent. En dat alleen maar is. Dat we zijn dezelfde de lachers zijn. Om al zo zijn naam te beleiden en te prediken. Daar is onder de hemel geen andere naam gegeven. Waardoor we moeten zalig worden. Zijn naam beleiden. Laten ons allemaal verrotten hoor. De naam van de Lozen zal verrotten. O mijn houders. En maar dat we de naam des Heeren Waarvan de kerk nog zegt. Zijn naam moet even ontvangt. ontvangen. Misschien dat ik me wat scherp uitdruk. Want mijn ouders Ze krijgen wat de naam aan betreft. Als ze deze naam mogen dragen. De naam van Christen. Dat is geen naam die verrot hoor. Nee. nee dat is een eeuwige naam. Omdat Christus eeuwig is. En zijn ze zijn er zelf in de luchtig, Hebben ze een eeuwige naam. Een nieuwe naam. Die zal gelden in het hemel of een naam die geschreven is in het boek des levens, des lands. Maar die nooit uitgewisken wordt. En maar we zijn er. Wat zal de oorzaak wezen, mijn hoeders? Dat we thamens een tijd beleven. En denken erom. Goed verstaan, wij spreken niet om te verwijten hoor. God verhoedt Maar hoe zal dat komen? Dat er zo weinig leven en levensgemeenschap is. Dat de kerk als verscheurd en verbroken ligt. Dat de kerkmuren zo onzaggelijk hoog opgetrokken worden. Dat is een vrucht. mijn heurders. Dat het leven wordt. Dat wil zeggen. De geloofswerkzaamheid. En dan gaat men strijden. Voor iets wat in het hemel nog niet geldt. Maar wanneer we door het geloven een gelovig werkzaam mogen zijn. Ach, mijn hoeders. Dan kan het niet anders. Of dan wenst die loffelijk van Christus zijn naam te beleiden. In welk opzicht? Ach, ik zou hier weer te ver uit gaan vijden. Ten eerste, in zijn goddelijke deugden. Wanneer we straks zeiden dat Petrus zegt dat we verkondigers zouden zijn van de deugden. Dat wil zeggen... Dat we zijn naam beleiden, dat hij zalig maken en dat hij ons zalig maakt op grond van recht. Dus niet een niet een, niet een zaligheid. Je bent wedergeboren, geboren. En als je een opwacht en je doet straks geloofsbelijdenis, is en je gaat trouw ten avondmaal, dan kom je tot de bewustheid van je kindschap. Uh, mijn oor is dat gebroed uit de hel. Nee, maar dat we zijn naam beleiden, dat hij, waar later over gesproken wordt, we vinden hier geloofsbeleid is, dat hij om aan de deugd en de rechte gods te voldoen, zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met overtreders dus is geteld Dus dat we zijn naam zouden beleiden, niet alleen, zo dan door heel de wereld bijna gebeurd, Wegen de zelfs wat zang en muziek erbij. Dat zijn ook Jezus klanten. Maar mijn is Dat we dat doen op grond van recht. Dat we leren kennen. Dat we niemand inzegenen. Of niemand zouden zegenen. In en buiten het recht van God. En want zijn naam. Blinkt alleen maar uit. In het licht van Gods deugde. En in het licht van Gods gerechtigheid. Dat bleek zijn naam niet. Al dat ik zijn naam beleid. Oh, mijn En Die beleidenis van die profeten. Dan moesten die profeten dat in de wandel openbaar brengen. Dus in woord en in wandel. Zodat wanneer onze wandel niet is overeenkomstig onze is, Dan zijn we schijnchristen. Ach, wat hebben we toch reden. Mijne hoortes, de weegschaal van God is zuiver. En als ik in de weegschaal zou komen. En Christus was mijn gerechtigheid niet verzonken voor je. De weegschaal van God is zo zuiver. Maar dat we niet zouden schijnen te zijn. Wat we in bewustheid wetende voor God in al zijn tegenwoordigheid. In ons hart niet zijn. Ach. Hebben we dan geen reden om onszelf te onderzoeken. En onszelf te beproeven. Beproef jezelf. Het zou nog anders kunnen zijn. Mijn hoort is dat we uh, voor onze omgeving. Uh, zelfs niet openbare uh, stillings er gaan. Maar dat we in oprechtheid. In oprechtheid, Dat zat in verborgen voor God zijn. Ja. Dan zal het in het uitwendige overle leven ook al openbaar worden hoor. Dan kan men niet delen met. Zelfs. Al is dat je de vijandschap van de wereld. De vijandschap van eh, de Goddienst. De vijandschap van je huisgenoten. Op uw haal zal halen. Doe even een vraag. Wanneer we zijn er zal ik de lachtig zijn. Ach. Als vader en moeder, we zeiden vanmorgen nog, kunnen onze kinderen dan weten wat ons gebed is? Kan onze kinderen ons nagaan in onze handel en wandel? Want, mijn hoeders, voorbeelden zijn treffelijk. Ja. Praten en preken, dat gaat nog wel. Maar om een voorbeeld te geven ter navolging. Zou het een schrikkelijke zaak wezen als een kind zegt nou, zou mijn moeder bekeerd wezen? Is mijn vader bekeerd? Nou, dat zie ik al, of toch wel anders. Staat nou de vrucht van de bekering is. Staat nou de vrucht van het geloof is. Ach, wat hebben we reden. En dan zouden een tekst van veertien jaar geleden zwoordig dus weer aan kan halen. Als het waar mocht wezen, dat God zegt, ik doe het niet om u, en het wil het zijn bekend. Schaamt u, en wordt op van uw link. Mochten we niet profeten zijn die zijn naam houden, zijn naam beleidt, zijn naam erkennen? Ach, in ons gezinsleven, in ons kerkelijk leven, in het schoolleven, openbaart het zich dan dat Christus alleen ons alles is. En ik moet u wel eerlijk zeggen, mijn heers, Als het niet waar was dat Christus mijn grond was, verzonderd met alles wat achter me lag. Daarom is er in ons hart om Christus te houdigen, want ik deug niet. Maar Christus is een beantwoording En om nu in ons leven te openbaren, ik ben niet van deze vier, Maar ik ben van Christus. Ach, en wat zou het een schone zaak zijn om te profiteren. Niet om in deze zin te profiteren wat er in de tijd zal gaan gebeuren. Maar dat we profiteren wat er gaat gebeuren. Ach ik ben van Christus. Ja. Dat we er iets van zouden leren wat de apostel zegt de Robijnaar. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking of benauwdheid of kommer of zwaard of gevaar. In deze halen zijn we meer dan overwinnen. Door Christus die mijn kracht geeft. Ach, mijn goerders. Het is toch een zegen. Om een christen te maken zijn. Een christen te maken. Ten tweede. Vinden we hier in de openbaring. Eh, dat ik mijzelf tot een levendankoffer hem offer. Een dankoffer. Christus, mijn goerders. Heeft door zijn offerhanden heeft hij een volkomen genoeg om in een leven gezelligheid te worden dat ik nu uh, mijzelf hem tot een levend dankoffer offer waar staat uh, wel ten eerste in het gebed want de ware dankbaarheid uh, bestaat in het gebed en waarin bestaat die hoogzaak dat ik me als een levendig dankoffer dus er staat uitdrukkelijk bij mezelf tot een levend als vrucht van een levend geloof. Een geloof dat Christus is wat hij is. Ik mezelf bij hem tot een leven denk of een oploffer. Dat wil zeggen. Dat ik. Wat Christus gedaan heeft als priesters. Ten eerste. Vinden we het hoge priesterlijk gebed dat hij gebeden heeft. Gebeden en wat was de wortel van zijn gebed liefde. En tot wie wel? Tot zijn volk en zijn kerk. Nee, ik ga nog even een stapje verder, mijn ouders. Ach, dat de opoffering van onszelf is een zelfverloochenend offer. Dat wil zeggen, niet alleen voor je kennissen, niet alleen voor je vrienden. Niet alleen als ambtsgebeden, maar een voor je vijanden. Zegenen die u vervloeken. doen bij degene die geweld aan doen. Ja. Maar dat is wat. Ach, altijd Dat is de leer van Christus. En want hem zijn er zelf ingeelachters zijn. Dat wil ze willen hem volgen. En wat heeft hij gedaan, mijn ouders? Hij heeft ons een les achtergelaten. Dat ik mijzelf tot een levendig dankoffer hem opoffer. Wat heeft Christus gedaan. Dat al is het dat we door de beleidenis. Dat we handhaven alleen de Christus der schriften. Ons op ons hand, hals halen, vijandschap. tegenstand of dergelijke. Ach dat ik door verlogening. Want heeft één zichzelf verlogen. Is het Christus wel geweest. Dat wat is verlogenen. Wel dat is ik ken hem niet. Dat, ik ken mezelf. Ik moet mezelf afvallen. Ik moet mezelf afvallen. En het moet offeren, wat wilde zeggen, geven. Me geheel geven, zoals ik ben, in de dienst van God. We zeiden, en eh, mijn orders offeren. En eh, dat houdt in eh, dat we niet de zonde toedekken. En niet de zonde goed praten. Niet ook de zonde, die zonde, ook bij onszelf niet. Maar dat we onszelf eh, tot een levendig dank offeren. Hem offeren, dat wil zeggen, ik geef me, wat of dat er ook aan verbonden is. Moeite, strijd, vijandschap, verwerping, ja zelfs, al was het de dood eh, door vervolging, dat ik mezelf tot een levendig dankoffer, hem zouden offeren. Offeren betekent tegen zoveel als geen, zichzelf geven. Gelijk als Christus dat als borg en middelaar gedaan heeft, door de zelfing de Heilige Geestes, dat wij door die zelfing de ware liefde zouden openbaren. Een liefde. En niet een liefde naar het feest die tijdelijk is, maar een waarachtige geestelijke liefde. Als je straks geluisterd hebt en naar het eerste gelezen kapitel uit Colossense, en je zou het er tweede bij maken doen. En zo enige geloofsoefening hebben. ik daar daarin, het leven van de levende kijk zichzelf opofferen. Zelfs voor zijn naasten. Want mijn oorde Christus is als vervuller van de wet en weggenomen de vloek der wet, maar is als vervuller van de wet ook, eh, krijgen ze door de zalving, de wet te beminnen. Die we wet beminnen hebben grote vrede. En dan wordt het waar die was van kwaad, die in de zonde leeft, maar zijn gang het naast Here wetten. Dat is zichzelf offeren. God wel welbehagelijk tot de levende gegoten welbehaaglijk offeren. Als vrucht van de gemeenschap met Christus. Ach, dat houdt niet alleen, zeggen in dat we bidden. Eh, mijn hoort maar, dat houdt ook in dat we lief hebben. Ja. Daar is voor God niets erger als de wortel van haat. Weet je wat je mag haten, de duivel de zoon van de wereld. Dat mag je haten. Maar laten we voorzichtig wezen dat we nooit geen persoon haten. Want dan durf ik je gerust te zeggen, als wij een persoon krijgen te haten, dat de duivel in ons hart zit. En niet Christus, maar zo'n persoon houden. We mogen de zonde haten. we mogen de zonde vervoeren, we mogen de duivel haten en we mogen de wereld haten. en zelfs door onszelf te offeren ons eigen leven haten die niet haat, tot zelfs zijn eigen leven. Ja. Dat wil zeggen het leven wat we nog bij ons hebben vanaf dat die oude mens. Dat opofferen haalt alleen een zonde doodend en een zonde kruisigend en een vlees kruisigend leven. Ach, ik zal de vraag willen doen. Waar wordt het bij mij gevonden, waar wordt het bij u gevonden? Dat al is het mijn ouders, dat we straks naar huis zouden moeten. En we zouden dus beschaamd huiswaarts moeten keren. O God, wie ben ik toch? En wat vertegenwoordig ik toch voor u. mijn orders, Dan wensen we toch uit de diepte van ons satelliet te hebben. Zo is de leer. Zo is de leer. De leer dergenamen, dat ik de dood schrijf op alles wat ik van adem ben. Dat ik de dood schrijf op alles wat de wereld biedt. Dat ik de dood schrijf op de liste des duivels. En al zo. En zelf offerend leven, ook voor mijn naasten het welzijn zouden zien, ach, ik zeg nogmaals, houd er maar rekening mee. Ach, het kan soms zonder familie zijn, kan op zo'n zusters en broers zijn, of dergelijke. En je zou de wortel van haat in je hart omdraaien. Je mag wel de zonde aan. Maar de wortel van haat omgraven tegen een schepsel gods, daar deelt Christus niet mee. En als die wrok of die wortel van haat niet verbroken wordt, ga er voor eeuwig mee verloren. Als hij nog zo'n schone blijven. Dat is de leer van Gods getuigenis. Het is ook geen vreugde Een vreugde is de liefde. En, mijne is dus de vreugde op Geestes zich in de liefde. Daarom die lief heeft, zegt Johannes, is uit God geboren. Want God is lief. Die zegt dat hij uh, God lief heeft. En zijn broeder haat is een leugenaar. En de waarheid is in hem niet. Zijn leugenaar. Merk, is, dat is de leer van Gods. En dat wil niet zeggen dat we het kwaad van een ander moeten goed praten. Uh, zeer, zeer goddeloos is het. Als we... Over een ander maar eens kwaad aan het zijn. Ja. Houd er rekening mee. Dat de alle zwakheden en gebreken die Gods volk mag hebben. Geldt het er toch van. Die mijn volk aanraakt, raakt mijn oog af. Dat God toch in staat voor zijn kerk. En als het erover gaat. Dat hij ze zelf wel kan Om ze te brengen op de plaatsen dat hij ze liefhebt. En dat wanneer ze onder de kasteidingen zouden komen. Ach, dat er iets van mag leren. Hij zou zijn volk niet eindeloos gestijden. Houdt dat ze zichzelf zouden offeren in de verloochening van alles buiten hem. In de derde plaats zou je hier nog uitgebreid verder over kunnen spreken. met Dunt. ik geloof dat het toch wel duidelijk genoeg zou zijn. De openbaring in ons leven. Als profeet zijn naam beleiden. Als priester onszelf te offeren. En dan vinden we nog. Um, uh, met een vrije en een goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel te strijden. Uh, dat kan alleen maar door het geloof. Het geloof dat door Christus en uit de vereniging met Christus. Uit de geloofsvereniging en de geloofswerkzaamheid van Christus kunnen we tegen de zonde strijden. Want de zonde is een macht. De zonde is een macht. En tegen die macht zijn we niet bestand. Alleen als vrucht van de geloofsvereniging met Christus. Zodat wanneer de apostel Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden, waardoor ik het geloof behouden. En tegen hebben we te strijden? Ten eerste tegen de zonde. Waar moet je dan beginnen wel bij eigen. Waar moet een kind van God beginnen met de strijd tegen de zonde? Wel bij zijn eigen. Ja. En als je nou bij zijn eigen mag beginnen, dat hij de kracht der zonde leert kennen, maar dat de kracht der zonde geen heerschappij over hem voert. Waarom? Uit de geloofsfeer, de zaligheid van Christus. Ach, dan hebt die Christus nodig. Al die grote strijder. Waarvan de dichter zei. In God zullen we koekendaden doen. Zullen onze tegenpartijen verslaan. In God. Dat wil zeggen, in Christus. De dus Satan heeft een sterke macht. Maar hij is niet almachtig. machtig. Hij is aanvankelijk de kop vermorzeld. En maar door Christus, die hem aanvankelijk al de kop vermorzeld heeft. Ach. En we mogen met een vrije en een goede conscientie, en dat wil zeggen dat ik mezelf een geheel afvalt, in de bewustheid er is van mijn niets, en heb ook niets in mezelf, een vrije en een goede conscientie de zonde krijgt te haten. Dat zelfs al is het dan ervan overvallen, zal er worden bij tijden en ogenblikken. Nou we zullen dus zeggen, in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, en we weten niet wat we doen zullen. Als we door het ongeloven overvallen worden. Ach, mijn heren, dan lezen we van Joseph dat hij zegt, in ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Het te wapen, soldaten, nee, Dan zegt hij, wij weten niet wat we doen zullen. door onze ogen zijn op u. Dat is wat we hier vinden. Met een goede en een vrije conscientie. Uit de geloofsvereniging met Christus zodanig tegen de zonde te strijden. En tegen de duivel. Dus het blijft hier een strijdperk. Het blijft hier een strijd. Eh, waaraan verbonden is eh, de overwinning. <coughs> Wanneer we te de laatste even Iets zeggen niet alleen de openbaring van de christenaam. Maar ook de verwachting van de christenaam. Dan vinden we nog, en hiernamaals, in eeuwigheid, met hem over alle schepselen regeren, dat wachten we nog. Hebben ze hier één met Christus geweest in geloof? Hebben ze hier wat naar geleden van zijn profetisch priester en koninkan. En als vrucht daarvan zijn naam beleiden. als vrucht daarvan zichzelf oh God welbehagelijk opofferen? Niet als een verdienend offer. Maar in een verloochening van onszelf. In de doding der zonde En dan de strijd. De geloofstrijd te mogen voeren. Dan de verwachting van de Christen. En wat is dan zijn verwachting? Hierna maals, Dus na dat leven. Na dat leven. Hierna maals. In eeuwigheid. Met hem. Over alle schepselen regeren, wat een edele zaak, mijn God. Dat verachte volk, dat niets geacht wordt. dikwijls dat gehaten, dat miskende, Dat verachte volk, die zwartkijkers, die dompers. Ze moesten eens weten wat een edele afkomst aan ze hebben. Ach, ze zijn van koninklijke afkomst en straks zal het zijn een heilig volk en verkreeg een koninklijk priester Moesten ze dus weten dat zelfs de wereld nog gedragen wordt omdat er nog een volk is O ziet hier mijn ouders des christen verwachting ach een stad in eeuwigheid over alle schepsel dus wat er ze hier soms tegen gaat hebben die ze hier soms door het slijk en door de modder gesleept hebben, zullen ze eens over triomferen en regeren met Christus. Het is, je zou haast zeggen, te groot om het te geloven. Ach, mijn hoort, ach, ik kan niet uitdrukken het geluk van Gods volk. Ik kan niet uitdrukken de rijkdom van Gods volk. Ik kan niet uitdrukken de verwachting van Gods volk. Zullen zijn koningen en priesters schoven. En de lammen. God heer lof prijzen danksteen. Eh, maar de tijd is voorbij. Zingen we dan nog van psalm 103. Het negende vers maart. Heere gunst. Zal over die hem vrezen. In eeuwigheid al dezelfde wezen. Zijn trouw zelfs op het late nageslacht, Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Nog van zijn wet afkerig doorwenden, waar die naar van Gods verbonden tracht. Benoemd het negende vers van Psalm 103. gij, mijn genoten naar de eeuwigheid en christen genaamd, want krachtens onze een doop, zijn we in de grond allemaal de naam van christen dragen, uh, dan dragen we alle de naam van christen, uh, want bij de doop hebben we beleden. Of dat we geloven. Dat er een christelijke algemene kerk is. En de leer der zaligheid. En onze kinderen die daarbij opgroeien. mogen er wel van doordrongen zijn, ook de jeugd. Dat met eerbied gesproken. Als we gedoopt hebben, dat met eerbied gesproken God recht op ons hebt. Kracht is een doop. En hoe handelen we nu? Met een doop. Waardoor we een christen en al een lidmaat van Christus en zijn gemeente zijn. Ach, dan denk ik. In de, in de tijd van Israël. Waar de doop in de plaats van besnijdenis gekomen is. Dan er wat besnedenen waren die de afgoden dienen. Wel in het verbond en onder het verbond waren, maar de afgoten verdiend hebben En gebroken hebben met de Goddes verbond. Ach, ik zou een iegelijk van ons, van de eerste tot de laatste wel op willen binden overdenkens. En de vraag die hier gedaan wordt, waarom word jij een christen genaamd? Dat geldt voor mij en dat geldt voor de. En hebben we reden om onszelf te onderzoeken. En laten we ons er maar niet afmaken. Nou, dan zal ik maar denken dat ik er geen ben. Ach, dat zou bewijs wezen. Een slecht bewijs wezen. Als je denkt, ja, dan zal ik maar denken dat ik geen christen ben. Dan weet dan, dan oordeelt en dan veldt hij je eigen vondens, hoor. En veldt hij hier vanavond je eigen vondens op. Neem het is in ernstige overweging. En mijn ouders, uh, wanneer we het in naam zouden zijn. Ach, en in de praktijk van ons leven openbaar. Ik hoor iemand zeggen: Ja, man. Maar ik kan niet praten hoor. En ik kan niet preken. Dat is niet zo erg. Weet je wat je dan nog kan? In verborgen bidden. Voor uzelf. Voor uw kinderen, voor uw gezin, voor de gemeente. Weet God van u. Ja, maar ik heb zoveel strijd en ach, als ik me maar niet bedrogen heb voor de eeuwigheid. En ach, ik vrees hem wel duizend keren dat ik me bedrogen zou hebben, dat is niet zo erg, Als het je maar naar God uitreikt. Als het je maar naar God uitreikt. Met weersnood bedroog, o eer van mijn gemoed. <coughs> Laat genaar, uw genaam mij uw wetten leren. Blijf toch in mijn hart verklaard. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet. Om mij van vader zonden af te keren. Wees er dan mij bij de koning. Ik doe de vraag, als het waar is. Met eerbied gesproken uit de koning je ooit losgelaten. Als die overgas aan het goeddunken van je hart. Wel mijn oorden staan voor een in De modder van de zon en de wereld. Maar al is het in tijden van duisternis. Al is het in tijden van strijd en van donkerheid. Al is het in tijden van aanvechting en verzoeking en beproeving. Ach wat zult ervaren, Christus laat zijn kerk niet los. Hij laat ze niet los. Niemand zegt die we vinden nog dat in de openbaringen dat hij het hebt over de zeven engelen van de zeven gemeenten, en die heb je in zijn rechterhand. En daar kan nu al de duivel uit drukken, maar ze kunnen de kerk nooit aan het uit de hand van God drukken. Niemand zegt die zal zijn ruk uit de hand misvallen. Die mij gegeven heeft is en niemand zal zijn mijn hand drukken. De veiligheid van de kerk verzekert. Niet dat wij altijd de kracht van die verzekering genieten. Maar, mijn houders. Ach, als we toeverwaardigd mogen worden. Ik hoor iemand zeggen, man, ik ben de naam van Christen niet waardig. Nou, dan kan je mijn hand krijgen. Ja. Ik ben de naam van Christen niet waardig. Dan kan je mijn hand krijgen. Je staat er nog in, hoor. Je staat er nog in. Ach. Wie zouden we moeten zijn in de beantwoording aan wie God voor ons geweest is? Hebben we dan niet reden om schaam en schaam rolt onze ogen voor God neer te slaan? Ach, en in zoverre dat het wel waar mocht wezen, laat ons bedenken. Ach, mijn heurdes, is het in ons leven nog na te gaan dat we niet behoren tot deze wereld? Is het in ons leven nog na te gaan, dat we niet zijn van de wereld? Is het in ons leven nog na te gaan, dat we niet zijn van de duivel? Ach, dan zal het zich hierin openbaren, in broederlijke liefde, in vergevensgezindheid. Niet zeven maal, maar zeventig maal zeven maal. Ach, dan zal men niet achter elkaar over elkaar spreken. Maar ze kon met elkaar voor elkaar aan de genade troon Dat God ons die genade verleent, mijn woordjes. Om met elkaar en voor elkaar aan de genade te verkeren. in het verlangen naar de overkomst van Christus. Dat we nog eens eens gezinnen. <kijnt> Eén hart en één ziel. Ik heb het opgegeven en we wensen straks nog te zingen. Maar dat het in de praktijk nog eens openbaar zal worden. I ziet Hoe goed. Hoe liefelijk is dat zonen. Van hetzelfde huis als broeder samenwerkt. Als we bedenken dat onze oudste broeder. Dat wanneer wij soms niet voor elkaar willen of kunnen bidden. Dat hij altijd voor ons bidt. Ach, opdat we een betend leven zaten hebben. Een gelovige toevlucht zouden zoeken voor elkander. En mijn oorden staan schieten en niet veel vijanden meer over. Dat is alleen de zonde. De zonde, de duivel en de wereld. Ach, God, Pieter. Ook als die ons genade geleend hebt. de ernst van dit onderwerp op ons had. Nou, we ons nou nauwkeurig gaan onderzoeken en beproeven. Ben ik een Christus. En als het mocht zijn. is je zou op een dwaalspoor voor zijn. Ach. En David zegt. Zoek uw knecht. Want uw geboden zijn toch maar vermakelijk. Missen we het. Ach. Dat u niet mocht rusten. Voor een alleerheid niet meer zozeer heb over. Je eigen te handhaven met je bevinding. Maar als alle grondverliezende Christus krijgen, te hulde. Had die enige borgen zelf maar. Dat God die rijk is in matigheid, Dit gebrekvolle en beschaamte besluiten. In het wel met de weten. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Amen. Heere, Dat u de naprediker nog zal willen zijn. Het is in alle zwakheid en gebrek, maar grote God. Ach, we mochten hier wel de schoenen van onze voeten doen. Want de plaats die we betreden is heilig land. Om een weinigie gevormd te worden naar uw beeld, o dierbare Heer Jezus. Ik wens te zijn als Jezus zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet, helaas. Ik ben niet als Jezus, dat ziet en hel aan mij. O land wil me helpen en maak ons zoals gij. Ach, Heer Jezus, die de voetjes van de disciples die kwam te wassen... toen ze het malkanen niet wilden doen, ging gij het doen. Ach, dan weer je voetstappen naar gevolgen. O gezegende middelen des verbonds. En het openbare zouden in ons leven... Dat we niet van de wereld zijn gehaald, nog met een ieder van ons. En doen we de verzoening over spreken, horen, zingen en over ons bidden. En willen we nog aanmerken de zon van eeuwig welvaren. En dat uit louter genade. Amen. Onze slotzing, zei het straks genoemde, opgezet de eerste vers van Psalm 133. De, uh, de dank dat gehouden zal worden en dat dan ook een hoofdcollekte gehouden staat te worden. ga voor zijn in vrede en ontvangt de zegen des zieren. De Heere zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genade.